Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Beveiligers rond het WK voetbal in Qatar zijn jarenlang uitgebuit. Mensenrechtenorganisatie Amnesty kwam eerder al met dat nieuws... en de organisatie van het WK geeft nu toe dat dat klopt.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 De WK-organisatie zegt dat ze niet meer samenwerken met een aantal beveiligingsbedrijven en anderen extra goed in de gaten houden. Ik blijf nog even bij het WK. We zullen eind dit jaar een stuk minder voetbalspotjes gaan zien. Sponsoren van de Nederlands helftal, zoals ING, gaan geen reclame maken rond het WK in Qatar. Ze maken zich zorgen over de mensenrechten in dat land. De grote sponsors zoals Albert Heijn, KPN en de Nederlandse Loterij gaan niet naar Qatar, maar denken nog na over of ze reclame gaan maken. De Oekraïense president Zelensky heeft vannacht weer een videoboodschap online gezet. Daarin doet hij een oproepje aan westerse landen om zo snel mogelijk te stoppen met het kopen van Russische olie. Ook is Zelensky niet tevreden met de strafmaatregelen die er voor Rusland zijn ingevoerd. Die gaan niet ver genoeg, zegt hij. En heb jij op de stoep nog een tweedehands barrel staan, dan kun je er flink wat geld aan verdienen. Er is een enorm tekort aan tweedehands auto's. Deze handelaar heeft ook nog maar weinig wagens in zijn lood staan. Dit is nog wat, wat er nog over is. Wat kleine spul. Polo's, ijgootje. Maar ook wel grote spul als BMW X5, 5-serie. De klein spul gaat het meest. En dat is lastig om aan te komen. Het tekort aan tweedehandsjes komt onder meer door corona. Toen is de vraag flink gestegen omdat veel mensen niet konden of wilden reizen met het OV. Het weer wordt zo meteen even droog, maar in de middag gaat het weer hard waaien... en vallen er ook weer buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een gaat of tien. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits van donderdag komt zeker op gang. In de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Daarnaast wat opvalt, de A22 vanuit Velsen richting Beverwijk. Voor Beverwijk, drie kilometer file, komt daardoor werkzaamheden...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 Je niet meer terug Blijf nog even wie je bent. Groei niet te hard, mijn kleine vent. Luister even, kleine heer. Het is niet te laat. Ik kan niet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 We De hoofdpunten van het NOS-journaal bij de evacuaties uit Afghanistan... heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken werkstudenten ingezet, meldt het tv-programma Zembla. Die studenten vertellen dat ze onvoorbereid met Afghanen zaten te bellen... om hen telefonisch naar het vliegveld te begeleiden. Sponsors van het Nederlands Elftal reizen dit jaar niet naar Qatar voor het WK-voetbal. Reden is de mensenrechten-situatie in dat land, zeggen ze tegen de Telegraaf. Hoofdsponsor ING voert ook geen reclamecampagne rond het WK. En de Oekraïnse president Zelensky roept westerse politici op... om zo snel mogelijk een handelsverbod in te stellen voor Russische olie. En het volledig uitsluiten van Russische banken... van het internationale betalingsverkeer. Het weer, regen, vanmiddag buien en veel wind. Er is vandaag kans op windstoten en het wordt een graad of 10. En is dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van beton ton. En danste dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal. Dus ik ging naar het toe. ik zei: Wat ga je doen? van? wij hebben zo'n afdeling met de crew. Die vriendin is oké, okay, strak, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fixe zo wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn. Het restaurant Het leek zo perfect Doordat ze zei Doe mij maar Zoete witte wijn En een pizza met armenas Oh nee Wie had dat gedacht Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn Bij die pizza met armenas Ik ben zo hopen me afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de van met alle respect. Ik had door man, en ook nog Ananas dan. Aan ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de dus smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij? Dat is dan ook weer zo. Al is het nooit zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk liever iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek ik zo perfect.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 Discutabel Maar die zoete witte wijn Die moet van tafel hey. Het leek zo perfect Doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn En een blietzame randen los Wie had dat gedacht oh. Want nu is het echt Niet meer voor mij Ook los, zoete witte wijn En die pizza met randen los Ik ben zo te afgeknapt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 Out there Ooh, baby, baby It's a wild world It's hard to get back Practical as logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. Uh -huh.